Arnie Schmid is jarig, lang zal Annie leven Annie Schmid is tachtig, maar wat zullen we er geven? Geef er een taart met tachtig kaarsjes Een gouden koets en nieuwe laarsjes Een lange jas van Hermelijn Een ruiterstandbeeld op een plein Waar altijd lange files zijn, zodat ze dagelijks wordt gemeld En nog een grote zak met geld, waarschijnlijk staat u al versteld Maar ik zeg nee als u het vroeg, dan zei ik: Nee, het lijkt me niet genoeg. Arnie Schmid is jarig, lang zal hij niet leven. Arnie Schmid wordt 102. En, 20. en wat kan je dan nog geven? Geef er een troon en een paleis, een postzegel, een nobelprijs, een dag lang in de frisse lucht. Van een of ander vergehucht waar je de schooljucht nog kan dwingen spontane liederen te zingen. En dan weer teruggaan naar de stad en denken, hé, hé wat een gatsie, zo dat hebben we gehad. Maar ik zeg nee, als u het vroeg, dan zei ik nee, het lijkt me niet genoeg. Maar kijk een geloof, een nieuwe kerk, met prediking en zendingswerk. Uit Annie's Nieuwe Testament, dat met geweld wordt ingeprent. En in zijn vrome eenvoud leidt, tot de meedogenloze strijd. Tegen de onverdraagzaamheid, en dan een schisma op de tijd. Waar ieder bij betrokken raakt, als Schmid artikel 31, of Annie M.G. vrijgemaakt. En ook het werpen van. Weer mode wordt voor een paar eeuwen De beschaving op zijn kop staat Amsterdam in vlammen opgaat Ik hoor op de Westeltoren Weemoedig mijn gezang laat horen Boven het vuur en het gebrul Van al die stakkers die bezwijken Dan zou ik zeggen geen gelul Het begint erop te lijken